10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt Megens. Nieuw-Zeeland is getroffen door de zwaarste natuurramp in 80 jaar. Bij een aardbeving bij Christchurch, de tweede stad van het land... zijn zeker 65 mensen omgekomen. Veel gebouwen zijn ingestort en 80 van de stad zit zonder stroom. Tussen de 150 en 200 mensen zitten nog vast onder het puin. Volgens premier Key kan het de zwartste dag uit de geschiedenis van Nieuw-Zeeland worden. Hij vreest dat het dodental nog verder zal oplopen.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 ANWB-verkeersinformatie op de A16 Breda-Rotterdam... tussen knopend Ridderkerk en knopend Terbrekseplein... staat een file van 2 kilometer. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom... tussen knopend De Stok en Afrit-Wouwse-Plantage... staat 2 kilometer file. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen. Beide hebben een goede reputatie en bieden een mooi rendement. Alleen het ene fonds financiert producenten van groene energie...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 De Opleider voor Werk in Nederland. Voor meer informatie, aan de gratis brochure en coi.nl. Heeft u vannacht alweer slecht geslapen? Maak dan nu kennis met de matrassen en kussens van Tempoer. Zo ondersteunend dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Nu Super showroomdeal met kortingen tot wel 50%. Vind een dealer in uw regio op Tempoer.com.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 Sven Kokkelman. De overheid pakt het tekort aan technisch personeel helemaal verkeerd aan. Jan de Jong is de meest voorkomende naam in Nederland. Vandaag Jan de Jong, de keeperstrainer van FC Dordrecht. Zelfs mijn vader is hier overleden op het veld. Dat was hier ja, op deze tribune achter ons. Een hele beladen plek met uh, ontzettend veel herinneringen. Doe het niet, Alex. Republikein geeft 30 redenen waarom Willem-Alexander... moet afzien van het koningschap uiteraard. Proberen we nog altijd contact te krijgen met Christchurch Nieuw-Zeeland. Met onze voormalige collega die in een getroffen huis zit... met een mobiele telefoon die leeg is. We proberen alsnog contact met haar te krijgen. En u hoort ook, zodra het een Nederlandse vliegtuig van de luchtmacht... die DC-10 richting Libië kan vertrekken om de Nederlanders daarop te halen... als het luchtruim van dat land weer open is gegaan. En natuurlijk het ochtend vandaag. Want het is dinsdag van Diederik Ebbingen. Het is Vijf over tien. Vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. De overheid pakt het tekort aan technisch personeel helemaal verkeerd aan, zegt Techniektalent.nu. Dat is een samenwerkingsverband van acht technische bedrijfstakken, waaronder de metaalbewerking. Jan de Rijk, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokolang. U bent vicevoorzitter van Techniektalent.nu. Wat doet de overheid verkeerd? De overheid verkeert op de, op de, investeert in het verkeerde niveau. Um, de, de echte tekorten vinden plaats op niveau 1, 2 en 3 van het middelbaar beroepsonderwijs. Wat is niveau 1, 2 en ja, 3 van het, het middelbaar als beroepsonderwijs? Als mensen naar het middelbaar beroepsonderwijs gaan, dan kun je op uh, verschillende niveaus afstuderen. Niveau 1 is het eenvoudige niveau. Niveau 2 is iets gecompliceerder. Ja. 3 is echte uh, vakmensen. Wat voor functies horen daarbij? Voor de daar horen functies bij als elektrotechnisch monteur, isolatiemonteur, loodgieter, verwarming, plaatwerkers, lasts verspaners, automonteurs, uh, autoschadeherstellers, dat soort functies. Ja. En uh, het hoogste niveau is niveau 4 en dan kun je naar het hbo. En met name in dat laatste is de overheid volop aan het investeren. Terwijl de onderzoeken uitwijzen dat we daar over 2, 3 jaar al een, al een uh, overschot hebben van bijna 7.000 mensen. En op die laagste niveaus hebben we een tekort van 70.000. Dus nee. het is slimmer om je, je wijze van investeren te verleggen. Met andere woorden, die knappe koppen die zijn er wel, maar de loodgiet er niet. Hoeveel loodgieters komen we tekort? We komen alles bij elkaar komen we 70.000 mensen in de techniek tekort. Ik kan het niet precies per vak zeggen, maar het gaat overal nijpen. Hoe komt dat? Uh, dat komt omdat techniek een imago heeft gehad. Want het begint gelukkig te verbeteren van... ...daar krijg je vieze handen en vieze schoenen. Ja. Daar kies je voor één functie en dan moet je je leven lang doen. Ja. Terwijl juist in de techniek de laatste jaren heel erg de mensen... Een, een, ...ja, eigenlijk een wereld van techniek wordt geboden. Mensen intersectoraal van verschillende sectoren kunnen overstappen... ...andere functies, andere beroepen. Omdat we heel graag die mensen allemaal willen behouden. Ja, als en, je een gemiddelde loodgieter laat komen... ...dan weet je dat die man heel goed verdient. Eh... Uh, ze verdienen, ze verdienen redelijk. Ben, ben, vanuit de vakbond wordt natuurlijk nog regelmatig over de lonen gesproken. Ja. Maar in de toekomst, als je een tekort hebt, gaat dat natuurlijk alleen maar omhoog. Ja, maar de ZZP'ers die een eigen bedrijf hebben en bereid zijn om hard te werken... en als er een tekort is aan lotgieters, dan kun je ja. toch veel geld verdienen? Ja, dat klopt. Daar dus, waar een tekort is, is het geld altijd te halen. Ja. Zeg, nu gaan jullie zelf 30 miljoen investeren. Klopt. Waarom doen jullie dat? Nou, wij doen het omdat het natuurlijk een belang voor onze eigen bedrijfstak is. Als wij dadelijk de functies niet op kunnen vullen, dan gaan bedrijven verdwijnen. En we doen het ook vooral om het vakmanschap in onze sectoren te houden, want uh, mensen denken vaak dat het heel makkelijk allemaal is op te lossen met computers en robotjes en dat soort dingen. Ja. Maar je noemt het al, die simpele handelingen van een loodgieter, een verwarmingsmondeur, die moeten wel verricht worden. Als het winter is en je verwarming valt uit, dan moet er wel iemand komen die hem kan maken. En dat zou wel heel fijn zijn, ja. En Nierlen vertellen dat hij kapot is, want dat wist je al. <laughs> ja. Dat zou fijn zijn. Goed, die 30 miljoen dus, die gaat u zelf investeren waarin precies? Die investeren wij vooral in voorlichting op het primair onderwijs. Dat vinden we heel erg belangrijk. Dat kinderen van jongs af aan weer met techniek geconfronteerd worden. Want dat is ook steeds minder in onze maatschappij. En die investeren we vooral op die lage niveaus tussen het VMBO... En uh, bij de ROC's op niveau 1, 2 en 3. En met name die VMBO's. Daar ja. proberen we heel veel bedrijven bij een VMBO-school te betrekken. Zodat die bedrijven die school kan ondersteunen. In contact, maar ook in faciliteiten. Heel vaak zie je op die scholen dat mensen daar nog staan te werken met technieken van 10, 20, 30 jaar geleden. Dat is natuurlijk helemaal niet goed om het aantrekkelijk te maken. Dus die bedrijven moeten die scholen helpen om een echt waarheidsgetrouw beeld te geven van wat er nu in die sector zit. Ja, nou zijn er landelijk twee van die platforms die zich hiermee bezighouden. Eén van de overheid, Platform. Beta techniek. Klopt. En een van jullie, en dat private initiatief, maar het lukt jullie dus alle blijkbaar blijkbaar niet om die 70.000 plekken op te vullen. Uh, wij hebben de indruk dat wij vooral met die 70.000 bezig zijn. Het platform Beta-techniek heel erg op dat hogere segment zit, ja. waar dat overschot al zit. Ze hebben laatst weer besloten enige tientallen miljoenen in met name dat deel te investeren en daar, toen hebben wij geroepen jullie pakken het verkeerd aan. Juist. Goed, wat zou er nu wat u betreft concreet moeten gebeuren? Nou, wat, wat we, wij vinden dat wij zelf ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen, dus daarom die 30 miljoen. En wij vragen niet van de overheid om evenveel te doen. Wij zijn bezig andere bedrijfstakken daarbij te betrekken. We zijn aan het kijken naar Europese sociale fondsen. Maar we vinden wel dat waar de overheid tot nu toe uh, ons stimuleert... met een paar ton over vijf jaar, zeggen wij dat is te weinig. Zeker als je ziet wat, uh, wat de achtergrond is... en hoeveel geld je aan, aan het segment kunt besteden... waar we het niet meer nodig hebben. Ja, domme vraag misschien. Maar moet de LTS niet gewoon weer terug? Nou, er is een stuk van de LTS terug. Dat heet dan vakcollege. Dat is een integratie van die VMBO die ik noemde en een stukje van... Uh, van ...van de ROC's, van het MBO. Dat stimuleren wij heel erg. Daar krijgen mensen zes jaar een, een vakopleiding. Die mensen die zitten in het segment waar wij het ook heel erg nodig hebben. Maar we willen niet de indruk wekken zoals sommigen wel eens doen... ...dat alle mensen alleen nog maar behoefte hebben aan de oude LTS. Dus dat is maar een gedeelte van de oplossing. Goed. En wat is dan de totale oplossing? En de totale oplossing is dat we met elkaar zorgen... dat meer mensen kiezen voor die techniek. Dat we die aantrekkelijk maken. Vakbonden, werkgevers moeten dat doen... door goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te maken. Maar we moeten het ook doen door uh, kinderen en ouders te stimuleren... die keus te maken. En door ze een goed beeld te geven... van welke toekomstmogelijkheden en zekerheden je kunt krijgen... als je hiervoor kiest. Ja, en de overheid doet dat in uw ogen niet uh, goed genoeg? En u investeert zelf 30 ja, ze miljoen? Wij investeren tientallen miljoenen. Maar allemaal op het verkeerde segment. En wij zeggen...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 Ja, de meest voorkomende naam van Nederland. Vandaag Jan de Jong, die 15 jaar keeperstrainer was van FC Dordrecht. Zelf ooit uh, ook een uh, zeer verdienstelijk keeper. Verslag van Marcel Dekker, die nog één keer het veld opstapt met, op dit moment met, uh, met dit monument in deel 2 van Jan de Jong. Ja. Jan, dan wil ik uh, eerst dat je even voorstelt met je naam, je leeftijd en je beroep. Ik ben uh, Jan de Jong, ik ben uh, inmiddels 50 jaar oud. En wij hebben een eigen garagebedrijf. Ik uh, ben Jan de Jong en ik ben 55. Mijn naam is uh, Slager Jan de Jong uit uh, Kropmanie. Uh, ik ben Jan de Jong, momenteel 64 jaar en ja, 15 jaar lang type bij de FC Dordrecht uh, geweest. Ik was 15 jaar toen ik mijn eerste profcontract tekende bij de voetbalvereniging DFC. Huidige FC Dordrecht. Daar heb ik 8 jaar contractspeler geweest, toen ben ik getransfereerd naar NAC. Daar heb ik 8 jaar in het eerste gespeeld in de Eerde Divisie. Ik ben daarna gestopt wegens zeg maar, maatschappelijk werk. Ik moest op een gegeven moment, het was vroeger semi-prof, dus ja, ik kon een goede baan krijgen. Dus toen ben ik gestopt met betaald voetbal, vrij vroeg, 32. Toen heb ik een jaren 14 zeg maar, amateurvereniging getraind als hoofdtrainer. En daarna ben ik als keeperstrainer doorgegaan en dat heb ik 15 jaar hier gedaan. Met door. Dus ik zit wel een jaartje of 40 in het betaald voetbal. Keeper van NAC, als ik het zo af en toe eens navraag... en ik heb het over de jaren 70 en ik heb het over NAC, dan kennen ze je nog... Ja, hebben... Blijkbaar was je een figuur toen. Ja, het is, de, het is de jaren dat we toch eerder de divisie speelden... dat we twee keer de kvb be bekerfinale haalden. Eén keer gewonnen, één keer verloren. In een vol stadion van 64.000 mensen. Ja, daar teer nog op, dat, dat, Vooral de wedstrijd tegen Ajax die we toen... het grote Ajax met Cruijff, Keizer, Zwart... die we uitschakelde toen voor de kvb beker met strafschoppen. Ik stopte toen drie strafschoppen en dat is nog wel bekend in Breda. Vergeet je nooit meer, hè? Ik niet, in ieder geval... In 79 gestopt bij NAC. Klopt. En waarom? Uh, ja, zei. je kan jarenlang doorgaan nog hè? Als, ik, als keeper. Kijk naar Van der Sar bijvoorbeeld. Ik had toch wel een jaren acht door kunnen gaan, maar ik was fysiek toch wel. Uh, vroeger was het semi-prof, dus het was inderdaad gewoon acht uur werken per dag en daarna trainen. Van Dordrecht Breda. Dus op een gegeven moment wordt dat uh, ook geestelijk wordt dat een beetje moeilijk. Ik kon een vrij behoorlijk betere baan krijgen. En toen heb ik gekozen voor de maatschappelijke positie. Nooit thuis. In die tijd? Nee, ik heb amper mijn kinderen op zien groeien. Dat uh, besef je altijd dat achteraf pas. Was Jan de Jong een goede keeper? Nou ja. Zoveel je dat van jezelf kan zeggen? Ik vond wel dat ik bij de top 5 in Nederland hoorde. Ja, ik heb acht jaar onafgebroken in de Eredivisie gespeeld. Dus je moet wel wat kunnen. Fantaseer je dan ook? Want ja, toen zei je van het was semi-professioneel. Je moest daarnaast gewoon werken. Tegenwoordig is dat natuurlijk heel vaak anders. Hè? Dan is het gewoon je fulltime baan om keeper of speler te zijn. Fantaseer je er wel eens over hoe het zou zijn gegaan als je nou ja, in deze tijd had geleefd? Uh, ja, wel degelijk. Want als ik nagaat zeg maar, dat ik 16 jaar betaald voetbal heb gespeeld. en als ik de salarissen de hedendaag van die jongens hier hoor en zie. dan denk ik, ja, ik had daarna nooit meer hoeven te werken. We staan nu op het groene, dampige gras. op een koude februari morgen. langs de snelweg naar FC Dordrecht te kijken. tot uh, voor kort eigenlijk jouw clubje. Ja, het uh, is nog steeds mijn club. Ik hoop natuurlijk. Elke thuiswedstrijd ben ik nog aanwezig. Uh, goh, ik, ik denk dat ik vanaf mijn achtste jaren hier rondloop. Dus, uh, zelfs mijn vader is hier overleden op het veld. Het, uh, ik heb... Overleden op het veld? Ja, tijdens de wedstrijd. Uh, DS heette het toen. DS 79 tegen Aad Draag. Heeft hij een, in de rust een hartaanval gekregen. Dat was hier? Dat was hier, ja. Op deze tribune achter ons. Dus wat het, dat er gaat... Uh, een hele blade plek eigenlijk. Een hele blade plek met uh, ontzettend veel herinneringen. Dit zijn jouw jongens. Je zei net toen we naar het veld liepen van ja, er lopen inmiddels ook al heel wat nieuwe rond. Ja, nou, mijn jongens die lopen hier eigenlijk apart. De twee keepers. Met die jongens heb ik uh, een aantal jaren gewerkt. En ja, die ben uiteraard uh, volg je dat met uh, meer dan gewone interesse hoe die jongens het doen. En uh, ze ontwikkelen haar prima en dat is gewoon leuk. Waar kennen jullie deze man? Jan de Jong. Jawel. Ja, die kan ik wel. Echt een uh, kostbaar bezit voor FC Doordrecht. Zeker. Een monument. is dat om langs letterlijk en figuurlijk nu langs de zijlijn te staan? En te zien hoe een ander dat oplost? Nou, ik moet zeggen dat ik er totaal geen moeite mee heb. Ik heb het zo lang gedaan op een gegeven moment. heb je het wel allemaal gezien en gehad. En, uh, ik heb nu eindelijk een leven. Ik ben in de vut en uh, ik heb geen verplichtingen meer. En dat uh, heeft ook wel zijn aantrekkelijke kanten. Dan kan je het soms niet laten als je hier bent? Van, Even nee, in de toestand uh, is het prima. Heb ik er volledig vrede mee? 64, bijna 65. En ja. langs de zijlijn staand, daar heeft u vrede mee. Daar heb ik vrede mee, maar... ja. Ik kan me ook voorstellen dat u gewoon op een of andere manier toch verbonden wil blijven met, met dat FC Dordrecht. Nou ja, ik kom hier één keer in de week nog wel eventjes om even, toch even naar die jongens te kijken. Even een bakje koffie te doen met de medewerkers waar je al die jaren mee gewerkt hebt. Je bezoekt de thuiswedstrijden, dus je blijft nog steeds verbonden. Ik, ik heb nog steeds een seizoenkaart van NAC, dus daar ga ik ook regelmatig kijken. Dus je blijft nog steeds wel behoorlijk verbonden. Het voetbal speelt nog steeds een groot uh, gedeelte van je leven. En die bal... Waar u zo vaak tegen aangetrapt heeft. Dat nou, zullen we u... ook nu kunnen zien. Als u nu op me afkomt, dan raak ik een stapje opzij. Dat heb ik allemaal gehad. Dat hoeft voor mij niet meer. Ik zou het niet meer kunnen ook, hoor. Morgen in Jan de Jong. En dan Hunny naar asiel brengen. Daar Hunny het weer instoppen. En Hunnie altijd ook met Hunnie mee. Morgen dus weer een andere Jan de Jong. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland. At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 Your body move, oh come on. No matter what they say, let the body put your and face away. You gotta keep those hands up. Oh, all oh, you gotta do, all oh, you gotta do, you gotta keep those hands up. I said, keep your hands up. It's time to sing along. oh come on. Like so no hey. oh, so and... Nieuw-Nederlands talent uit Leiden, Darius Dante Hety. Keep your hands up. Was de titel van het nummer? Straks, Alex, doe het toch niet. Republikein geeft 30 redenen waarom Willem-Alexander moet afzien van het koningschap. Eerst nu toch een van Diederik Ebbingen. Mijn nieuwe maandelijkse rubriek heet... Volksvertegenwoordiger, wat doet u voor ons? Graag zou ik het spits willen afbijten met Erik Lucassen van de Partij voor de Vrijheid. Weet u nog wel... De brievenbuspisser, de burenbelager, de plakker, de achtervolger... de kadettennaaier, maar dus ook de volksvertegenwoordiger. Hoe zou het met hem zijn? Ik heb het even voor u uitgezocht. Zoals u weet is zijn takenpakket door zijn fractievoorzitter nogal ingeperkt... en houdt hij zich nu alleen nog bezig met koninkrijkszaken. Dat wil in zijn geval voornamelijk zeggen dat hij zich met ziel en zaligheid stort... op de afschuwelijke corruptie en de permanent falende besturen... op de geldverslindende Nederlandse Antillen. Erik kon als kind al niet tegen onrecht, al dus zijn moeder. Af en toe mag hij al, weliswaar samen met een ander Kamerlid... vragen opstellen voor de minister. Laatst nog, over jachten van Nederlanders... die in de haven van Curaçao worden vastgehouden. Hij zet zich dus keihard in voor de Henke en Ingrid, die met hun zeewaardige zeiljachten onheus worden bejegend... door een stel luie Antillianen... en hij schroomt daarbij niet de minister het vuur aan de schenen te leggen. Met andere woorden, Lucassen is op de goede weg en verricht nobel werk... Lucasse mag dan misschien nog niet het woord voeren, maar hij leert elke dag ijverig bij. Zo dacht hij tot voor kort nog dat er de komende vier jaar 18 miljard moslims zouden worden uitgezet. Inmiddels weet hij donders goed dat hij twee dingen door elkaar gehaald heeft. En als je hem vraagt, Lucasse, wat is jouw favoriete cultuur? Dan antwoordt hij enthousiast en overtuigd, de joods-christelijke. Wel moet Lucasse nog enkele tatoeages laten weglezen, omdat zijn baas niet van associaties met de Tweede Wereldoorlog houdt. Lucas's inkomen als onderofficier in het leger was zo'n 2500 euro bruto per maand. Dat is nu als Tweede Kamerlid ruim 7500 euro per maand. Deze exorbitante sprong in zijn inkomen heeft hem naar eigen zeggen een gelukkiger mens gemaakt. Bovendien komen zijn talenten nu pas echt tot zijn recht... en kan er nu echt iets voor de samenleving betekenen. Al dus Lucasse, die van mij een dik verdiende 8,5 krijgt. Al Jokkebrok die nog wel een beetje over zijn atheneumopleiding op de officiële PVV-website... Volgende maand zit ik een andere nijvere volksvertegenwoordiger in het zonnetje. Namelijk Ed Groot van de Partij van de Arbeid... die de belasting, inkomens en economische aangelegenheden voor zijn rekening neemt. Hij studeerde één jaar filosofie aan een echte universiteit. Zet hem op, Ed! <lacht> die Ebbingen, morgen op de weer van Ton Kas.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 C'est le prénom de Raphaël, je le murmure à son oreille, ça le fait rire comme un soleil. Vanuit de muzikale vleugel van het Elysée Carla Bruni met Rafael. We hebben nog steeds geen contact gekregen met Christchurch in Nieuw-Zeeland. Onze voormalige collega daar zit met een, een mobiele telefoon. Die is uitgevallen en een huis dat uh, nog net overeind staat. Zelf is ze ongedeerd. Uh, dus dat gaat ook deze uitzending niet meer lukken. En ik kan u ook nog melden dat het vliegtuig, die DC-10 van de luchtmacht... die op vliegbasis Eindhoven klaar staat om te vertrekken richting Libië... zodra het luchtruim daar open gaat, nog altijd met de wielen op de grond staat. De vliegers worden op dit moment gebriefd... Ruim. Boven Tripoli is nog altijd gesloten. Gaan wij nu door om vier, over, uh, vier voor half elf met de prins van Oranje. Want die doet namelijk verstandig aan zijn moeder niet op te volgen. Zegt Hans van den Berg. Die is emeritus hoogleraar cultuurwetenschappen en lid van het Republikeins Genootschap. En die somt in het boek Alex doe het niet. Op waarom het voor de prins en het land beter zou zijn als hij van dat koningschap afziet. Meneer van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. 30 redenen, gaat uw gang. <grijgene> Uh, eh, waarom wilt u weten dat het beter voor het land zou zijn en voor de prins zelf om uh, zijn moeder niet op te volgen? Ja. Yeah. Yeah. Nou, uh, ten eerste omdat het het vak van koning zijn heel erg slecht past bij zijn karakter, zijn aard, zijn persoonlijkheid, die veel meer een doener is. Leuk handelen in mooie villa's en uh, diepzee duiken en met sportmeisjes uh, uh, juichen op het veld. Dat is zijn persoonlijkheid, terwijl als hij uh, koning moet worden, dan, ja, dan moet je dus een leven van deftig niets doen gaan leiden. En dat past heel slecht bij hem, uh, bovendien heeft hij ontzettend... De pest aan de journalistieke achtervolging van iedere dag van zijn privéleven. Uh, dat zal dan ook niet meer hoeven als hij een gewoon mens wordt. En Nederland zou dan een republiek kunnen worden wat in ongeveer ieder opzicht beter is dan uh, dat middeleeuwse gedoe met zo'n koning en zo'n monarchie. Dat is voor mij wel het belangrijkste. Ik heb er nog 31. Nee, maar uh, het gaat ook niet in die zin van, uh, we gaan eens even optellen wat er allemaal aan de hand is. Het gaat om een veel principiëler probleem natuurlijk, dat een monarchie tot een soort ongelijkheid leidt... Uh, tussen de mensen in het land, namelijk die ene hoge familie met die hovelingen eromheen ja. en daaronder... Ons allemaal het klootjesvolk. Ja. En daar worden wij allemaal onderdanig van. En het zou beter zijn als we, zoals in de grondwet staat, allemaal gelijk zouden zijn. Ja, dat zijn ook de uitgangspunten van het republikeinsgenootschap. Dus dat zou heel erg rijzen zijn als u dat boek niet in die uh, visie zou hebben geschreven. Uh, nou komen er verschillende data aan, althans die worden dan voortdurend genoemd... wanneer uh, Hare majesteit haar aftreden zal aankondigen. Zou Willem-Alexander dan ook voordat zij dat gaat doen moeten aangeven... ik ben niet beschikbaar? Uh, nou, ik denk dat er dan wel enige onderling overleggende familie zou zijn en met de regering. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat uh, wanneer er een, Republikein, uh, een Republikeinse grondwet in de maak is, ja. dat dan Willem-Alexander de eerste president zou zijn, dat zou misschien nog helemaal niet zo gek zijn. Als u zich daarvoor beschikbaar stelde, zou hij ook wel verkozen worden. En dan hebben wij ondertussen rustig de tijd om een nette republiek te organiseren. Dus Willem-Alexander niet op de troon, maar wel in het torentje. Dat uh, nee, een, een, nee, een president is natuurlijk iets heel anders dan een minister-president. Een president is, nee, is een ik. staatshoofd dat verder ook niks hoeft te doen. Dat maar ik. Wat, wat, wat dan in plaats van de koning of koningin ja. de linten gaat doorknippen. Ja, kent u hem? Persoonlijk? Nou, ik heb hem eens een keer ontmoet, ja, maar dat kan je geen kennen noemen. Nee. Wat je is wat hij op je toch veel te slim om een paar van die lintjes door te knippen? Ja, natuurlijk. Het is een heel andere persoonlijkheid. Ja. Iemand die net als zijn broers graag met beide benen in de wereld zou staan. Ja. En dat gunnen we hem van harte. Goed. En vooral zijn dochtertje zou het ook gunnen om een normaal leven te kunnen leiden. Hans van den Berg over het boek Doe het niet, Alex. Alle redenen om voorgoed af te zien van het koningschap. Het is nu in de winkel, hè? Ja. Hartelijk dank. Oké, okay, goedemiddag. Morgen nog, half elf bijna namelijk. Zometeen de aangename warme stem van Dorot Megens met het nieuws. Eerst nu de hoofdpunten van Premtime, Time, want die eh, gaat ons vertellen vanuit de bus wat hij gaat doen. Het. Prem, goedemorgen. Uh, dag uh, Sven, goedemorgen. Het is vandaag de laatste reguliere primtime tot de, de provinciale statenverkiezingen. Vanaf morgen Sven, dan moet je zeggen goedemorgen Tessel, goedemorgen Prim, want dan doen we het samen. En morgen zitten we in Brabant, maar vandaag zitten we net over de Maas aan de andere kant van Brabant in Gelderland. En in de, in de, in de gemeente moet ik zeggen, de stad Wiegen. En we gaan praten over gescheiden huisvuilen, alle problemen die dat met zich meebrengt. Niet alleen in Wiegen, maar in heel Nederland. Maar dat doen we, nadat zoals Sven het al heeft gezegd... u. Doorald Begentief gehoord met de hoogtepunten van het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. Na dagen van onlusten is de situatie in Libië vanochtend onduidelijk. De vraag is in hoeverre de leider Gaddafi nog de steun van het leger heeft. De luchthaven van Tripoli, de hoofdstad, staat vol met mensen die willen vertrekken. Het vliegtuig dat de Nederlanders in Libië moet gaan ophalen... dat staat nog altijd op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Het is nog niet opgestegen omdat er geen toestemming is om in Tripoli te landen. En ook zijn niet alle honderd Nederlanders die uit het land weg willen op het vliegveld. Door de onrust in Libië staan de aandelenkoersen wereldwijd onder druk. De markten in Azië sloten vanochtend gemiddeld zo'n 2% lager... en de Europese beurzen staan flink in het rood. In Amsterdam koerst de AIX-index ruim 1% lager. De olieprijzen zijn gisteren en vandaag flink gestegen. In India zijn 31 moslims schuldig bevonden aan moord en samenzwering. Ze hebben volgens de rechters in 2002 een trein in brand gestoken... waardoor 59 hindoe-pelgrims om het leven kwamen... Die gebeurtenis leidde tot onlusten in de deelstaat Gujarat... waarbij zeker 2000 doden vielen. De straf voor de 31 moslims wordt vrijdag bekend. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Prem Remradakishun. staat er niet iedere dag bij stil, maar het is big business. Miljarden euro's gaan om in de afvalbranche. Wie het betaalt? Uiteindelijk u, de burger. Of als consument, of als inwoner van uw gemeente... via de afvalstoffenheffing of vuil Jarenlang proberen gemeenten via allerlei regelingen... de burger bewust te laten zijn van hun afvalproductie... Voor de ouderen onder u herinnert u zich nog de jaren negentig met gescheiden bakken voor groenten, fruit en andere etensresten. Miljarden gekost en na enkele jaren weer opgeheven. Dat waren toeguldes. Maar gemeenten geven het niet op en ze bleven plannen bedenken. Wat mij dan opvalt is de wirwar van maatregelen die verschillende gemeenten nemen. In Rotterdam en veel gemeenten in Limburg kan je alle troepen in één bak gooien en dat wordt later gescheiden. Maar hier in Wiegen in Gelderland wil het CDA dat de burgers het afval thuis moeten scheiden. Daarvoor willen ze een heel ingewikkeld systeem met kleine en grote kliko's maken. Wat vindt u? Rare jongens, die CDA's in Wiegen of goed plan? Heeft u tips en informatie? Bel me met uw inzichten en informatie op 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtimeradio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, als u naar de site gaat van www.primetime.nl en dan gaat u naar de webcam, dan zult u zien dat er behalve de fractievoorzitter van het CDA, Mark Wienkjes, die hier in de bus is, ook een heuse cameraman er is. En iemand anders van. U bent van welke omroep? Liekes omroep. En um, u, wat, hoe gaat het bij u thuis? U woont ook in Wiegen? Ja, ja. Geboren en getogen. Nou, hoe scheiden jullie het vuil hier dan? Met uh, twee kliko's een grijze voor het uh, golvenvuil en voor het uh, tuinafval een groene kliko. Ja, en als je één batterij flikkert in die groene kliko, wat gebeurt er dan met het afval? Nee, dat doen we niet. We hebben daar een speciaal containertjes containertje voor, kleine, en daar deponeren we dus de batterijen zo in. Ja, en, en uh, vindt u het een goed plan of denkt u alles in één bak en dan kunnen ze het later scheiden? Als het maar handelbaar blijft, daar gaat het eigenlijk om. Wat is handelbaar? Nou, je moet met die kliko's uit de voeten kunnen, hè? denk aan appartementen en zo. Maar daar weet de heer Windjeshoofd eigenlijk wel een antwoord. Nee, op. we gaan niet slijmen met het CDA-huur, u bent hier als onafhankelijke burger. <lacht> ja, maar dat is mijn mening, toch? Ja. ja. En u bent nou, even naar de cameraman, terwijl die praat. En jij, cameraman, je bent hier geboren en getogen. Hoe doe jij het thuis? Nou, <tus> we proberen het in ieder geval grotendeels allemaal te scheiden. We proberen het, dus vaak lukt het ook niet. Nee, het lukt niet altijd, nee. Nee, en uh, uh, als ze denken dan ook niet van barst, jullie maar met jullie gescheiden afval, gooi alles in één, klik klaar. Nou ja goed, dat, dat zou je soms wel eens gaan denken, maar probeer hem toch, toch nog enigszins een klein beetje alles te scheiden. Luisteraars, speelt dit ook in uw gemeente? Uh, bel me dan op 0800-1121. U kunt ook mailen naar primtimeapenstaatntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Het is vandaag een bijzondere uitzending, luisteraars... want vanaf morgen gaat dit programma even met vakantie tot vrijdag 4 maart. Ik heb de eer om samen met Tessel Blok... de fantastische presentatrice van de VPRO... vanaf morgen namens de gezamenlijke omroepen... op Nederland 1, ochtends van half 11 tot 11... en smiddags van 4 tot half 5... de stemming van Nederland de pols van de provincie te maken. Dus is het ontzettend leuk... dat de laatste primtime voor de Provinciale statenverkiezingen gaat... over het afval. We zullen moeten leren aanbesteden... Bezijken zal verder moeten gaan... En dieren en wij, wij zijn op de goede weg. Dit zijn wij, de afvalbranche komt hier te samen. Dit zijn wij, wij hebben kracht en kwaliteit. Dit zijn wij, laat het zien, zegt het woord, iedereen wordt gehoord, we willen weten waar we staan. Want dit is ons bestaan De grote afvalstroom de Bouw en industrie Herstelers, u vraagt zich af wie deze fantastische zangers zijn Dat is gevonden door Rien Aars, die vindt het altijd een sport Goedemorgen Alexandra van Huffelen Goedemorgen Weet u wie de zangers zijn van dit lied? Uh, nee, ik kon het niet horen uh, De Reiniging Rotterdam geweldig. Uh, u bent wethouder in Rotterdam van D66. Dat klopt. En u gaat over de afval in de stad. Het, af ja. het afval in de stad. Oké. Okay. We hebben hier in de bus Mark Wientjes. Mark, wat ben jij precies? Ik ben fractievoorzitter van het CDA in Wiegen. En jij, uh, het CDA zit hier in het college, hè? Ja, in het college, met uh, drie wethouders. En onze wethouder van uh, Duurzaamheid en Milieu, dat is een wethouder van een andere partij, die ook portefeuillehouder is in onze samenwerkingsovereenkomst hier, Milieusamenwerking Regio Nijmegen. En van welke partij is hij? Hij is van de lokale partij, Kernachtig Wiegen. Oké. Okay, kan je me nou even kort vertellen uh, wat jouw voorstel is, wat jullie hebben gedaan namens het CDA voor het afval hier in Wiegen? Nou, dat is eigenlijk niet zo makkelijk om het. Uh, Heel kort te vertellen, maar wij uh, stellen eigenlijk voor dat doordat wij nu uh, vooraf ons plastic uh, eruit halen, dat doen onze inwoners, blijft er een volume uh, over in onze restafvalcontainer. En die, dat volume willen wij gebruiken om mensen nog meer te prikkelen, om nog beter te scheiden. En dat kunnen ze dan doen door zelf hun frequentie te beperken. Uh, dat ze het aantal keer dat ze de kliko aan de straat zetten, zelf kunnen regelen. En dat scheelt geld. En dat geld willen we direct uh, aan hen uh, weer teruggeven. Maar uh, ik moet me nu voorstellen, ze hebben nu hier een grijze en een groene kliko. Ja. En die heeft een bepaald volume, hoeveel? Uh, 240 of 140. Ja. En u wilt dan kleinere klikkels maken? Nee, het gemiddelde is nu al dat mensen gemiddeld onder de 140 kilo restafval hebben in wiegen. Ja. En wij willen eigenlijk dat volume uh, gebruiken om ze te stimuleren om, niet, um, om nog meer restafval, uh, of niet nog meer groen in de restcontainer te gooien. Ja, en in, u wilt ook dat ze het plastic apart inzamelen. Nou, dat willen wij op zich niet direct. Alleen wij gebruiken dat eigenlijk. Het is voor ons geen uh, doel, maar een middel. Ja, dus als ze plastic apart zetten... dan gaat er minder afval in die bak komen. Ja, want wij konden het plastic al achteraf scheiden... in onze scheidingsinstallatie, de Arren. Die hebben we al 30 jaar. Hmm. Maar wij geloven dat als je dat afval vooraf scheidt... dan is het zuiverder en kun je het beter verwerken... en brengt het meer geld op in de markt. Daar heeft de Marren voor gekozen. Oké. Okay. Mevrouw Alexander van Huffelen, wethouder... Rotterdam. Waarom mm -hmm. volgen jullie het briljante plannetje van het CDA in wie geniet in Rotterdam? Nou, we, we scheiden natuurlijk ook afval in Rotterdam. Um, papier en um, um, andere soorten van afval worden ook apart opgehaald. We hebben ook aparte containers in de straat. Mevrouw Van Huffelen, sorry, heeft u misschien een radio aan op de achtergrond? Uh, nee. Die ja, niet nu klinkt aan. u een stuk beter. Gaat u gang. Sorry, het ah, okay. was een rare echo bij u. Oké. Okay. Um, nou, ik wilde zeggen dat wij in, in Rotterdam uh, natuurlijk ook afval scheiden. Uh, dat vinden we ook belangrijk. En we hebben ook uh, allerlei aparte containers in de straat... waar uh, mensen die vooral ook in de binnenstad wonen... Uh, niet zo makkelijk zelf uh, een container in hun eigen tuin kunnen zetten of uh, op balkon... Uh, hun afval iedere dag uh, gewoon kwijt kunnen. Maar wij hebben gekeken naar, uh, naar hoe we zoveel mogelijk ook plastic uit het afval kunnen halen... En we hebben gemerkt dat euh, euh, nou ja, als je dat zelf scheidt... Hè, dan blijkt een beetje dat in Nederland je zo'n 5 tot 10 kilo euh, per huishouden per jaar euh, afval, plastic afval euh, uit de rest van het afval krijgt. Um, en we vonden dat eigenlijk te weinig. Dat is ook te weinig in, in het kader van de doelstellingen die er zijn. Hè, bijvoorbeeld van de fabrikanten van allerlei verpakkingen. Um, um, en we hebben ge, een proef gedaan waaruit bleek dat we door na te scheiden... dus niet vooraf, maar achteraf... Zo'n 40 kilogram kunststof per jaar, per huishouden, eruit kunnen halen. En, um, en dat is natuurlijk voor ons wel heel erg belangrijk. Het maakt het makkelijker voor de Rotterdammer. Hij hoeft niet allemaal bakken in zijn balkon of binnen te hebben. Want we hebben natuurlijk heel veel hoogbouw hier. Um, en we kunnen ook zorgen dat er uh, nou, zoveel mogelijk kunststof uit het afval wordt gehaald. Ik begin het een beetje te begrijpen. Mark, voordat je wat zegt, mevrouw Bokhoven uit Ridderkerk. Goedemorgen, mevrouw Bokhoven. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Nou, ik woon hier een, een, een, vanaf 1990 in, in Ridderkerk. Ja? En we hebben hier allerlei bakjes van plastic gehad... voor allerlei dingen te verzamelen. Dat is weer overgegaan, dus die bakjes die bleven. En nu hebben we plastic zakken. Daar moet je dan het plastic in verzamelen. En ik doe het eigenlijk van ganse harten. Totdat ik hoorde dat ze het in Rotterdam niet deden... En, en nog eens een keertje, die, die zakken, als, als je ze op het balkon bewaart... Eh, zomaar met een stormpje wegwaaien. Dus ik vind het gewoon zo'n waanzin dat, dat de een het wel doet en de ander niet. Ik voel me eigenlijk een beetje lullig. Plus, dat ik het ook niet op de hal mag zeggen, dat vindt de bewonerscommissie niet goed. Maar wat mevrouw, nou Bo Bo mevrouw Bokhoven, u verwoordt precies wat de reden was voor mij... en de redactie om dit onderwerp te maken... Dus u bent dan, wat u zegt, ik ben heel netjes bezig en in een andere gemeente niet. En dan denkt u, ik ben voor Jan met een korte achternaam bezig. Juist. Heerlijk. Okay. Ha, nou, ik vind het ook altijd heerlijk als u wilt, mevrouw mag over. Hartstikke bedankt. Meneer uh, uh, Wintjes, fractievoorzitter van het CDA hier in Wijchen. Kijk, wat deze mevrouw zegt, jullie doen het in Wijchen. Dat moet iemand uh, investeren tijd en 15 gemeentes verder is het heel anders. Ja, dan voel je toch in de aap gelogeerd. Ja, dat snap ik mevrouw van over. Je zou zeggen, verpakkingsindustrie zorg voor je eigen problemen. Jullie maken het afval. Ruim het dan ook zelf op. Wij betalen twee keer als burgers. Eerst moeten we het betalen als we de koekjes kopen. En dan moeten we het ook nog een keer betalen... als we de verpakkingsmaterialen weg uh, willen gooien. Alleen, dat verpakkingsmateriaal, dat is nou zo grappig... dat is ook een grondstof. Dus afval, dat kost geen geld. Het vervoeren van afval kost geld. Ik ben zelf geboren op het afval als uh, jongen van 13 ben ik hier begonnen met een rommelmarkt hier in Wijchen... met de markt uh, op het Marktplein voor de Derde Wereld. Ik ben nu voorzitter van Vraag en Aanbod, een kringloopwinkel. Van afval kun je heel veel geld maken... als je het maar goed in grondstoffen scheidt. En dat is de truc eigenlijk Maar Meneer in Weetjes, bent u echt van het CDA of bent u van GroenLinks? Want u... Wij zijn het GroenLinks van Wijchen, meneer Want ja, U begint al met dat, dat idealistische... want kijk, ik krijg hier van Gijs een mail. Ja. Ik woon in Wijchen, heb een groen en een grijze Kliko. De grijze gaat elke twee weken vol met luiers aan de weg. Ja. De groene om de zes weken. Ik heb niet zoveel groen dat ik dan denk elke week naar de weg ga slepen. De plastic scheiding doe ik al niet meer. Dat wordt telkens een zootje. Dus meer scheiden lijkt me nutteloos. Het is een leuke gemeente, maar de bestuurders weten niet altijd goed wat er leeft. Laat ze maar voor glasbas bezorgen. Dan wil ik dat in principe nog wel eens scheiden. Ja, glas scheiden we al, uh, beste... Martijn heet die? niet. Nee, Gijs. Gijs. Nee, uh, glas, papier, uh, metalen, dat wordt allemaal al gescheiden. Als Gijs het uh, een beetje volgt, en ook het textiel. Het probleem is dat we eigenlijk naar het volume restafval uh, terug willen brengen. Rotterdam... Juist, wat Want Rotterdam heeft... Nee, nee, nee, nee, nee. Nu, je, nu kom je bij de kern. <laughs> ja. Je wil het volume eigenlijk terugbrengen. Het want gewicht je hebt, ook. Juist. Het je gewicht. hebt twee discussies. En mevrouw uh, uh, uh, Van Heuvelen, mag ik het zo zeggen? En u moet me corrigeren als ik fout ben. Bij u leveren mensen heel veel afval aan. En dan gaat u op het einde uit dat heel veel afval, die 24 kilo plastic per jaar halen. Nou, het is niet zo dat Rotterdammers heel veel afval. Ja, extra wel veel meer, mee meer mevrouw hebben. Van Huffel. <laughs> <laughs> dat, dat klopt niet. Wat, wat, het, wat het punt is, is dat wij hebben gezegd: we, we scheiden voor een deel het afval. Hè. Dat doen we met papier en glas. Um, we willen dat ook voor plastic doen, want dat wil iedereen in Nederland. Um, de vraag is alleen wat nou de handigste manier is om dat te doen. En je kunt het vooraf doen. Dus vragen aan mensen om plastic in een aparte bak te doen. Um, wij hebben gemerkt dat dat uh, leidt... Hè, dat dat in verschillende steden, en dat is bijvoorbeeld in Den Haag uh, gedaan... of in Utrecht, dat er dan maar zo'n 5 kilo per huishouden ja. per jaar plastic uitkomt. Dat we dat met nascheiding tot een veel hoger percentage kunnen krijgen. En dan wordt het natuurlijk weer interessanter... want dan heb je ook veel meer materiaal om inderdaad te hergebruiken... Overigens is het ook zo dat de verpakkingsindustrie eh, daarbij helpt, hè, want die betalen vergoedingen voor dat. Verzamelde materiaal. Dus zij zorgen er dan ook weer voor dat we dat ook kunnen doen. En Brem, als ik even mag reageren. reageren. Mevrouw ja, Nuffel, u, u haalt zeg maar van de 300 kilo restafval 30 kilo plastic uit. Maar wij zitten hier op 225 kilo en halen daar nog 10 kilo plastic van uit. En wij sensibiliseren mensen en wij willen terug naar 100 kilo uh, per aansluiting. En dat doen wij eigenlijk door volume te vrijwillig, volume te beperken en mensen daarvoor te stimuleren en te belonen. En dat scheelt ons nu alleen al... Op Vervoerskosten, op vervoerskosten, 3 ton. Laten we het punt voor punt doen. Mevrouw uh, uh, Van Huffelen, wat uh, meneer, Wieken, uh, meneer Wientjes uit de gemeente Wiegen hier zegt, is, ja. jullie halen meer uit meer vuil. En hij heeft, zijn hogere doel is ook de hoeveelheid vuil terug te brengen, de hoeveelheid afval. Absoluut, ja. En u bent en dat... van D66, Groene Partij, dacht ik. Eigenlijk moet u dus helemaal zijn richting uitgaan. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Het is, hoe minder afval er geproduceerd wordt, hoe beter het is. En dat is zeker ook een doelstelling waar we in deze gemeente aan werken. Want dat helpt natuurlijk in alle, op alle, in alle opzichten. Ja, maar dat is met de specifiek... mond. Maar mevrouw Van Huffelen, dat is met de mond be beleiden van een bepaald ding. En wat uh, uh, de, de, meneer, de, de CDA in Wiegen nu zegt is ja. Maar doordat wij mensen gevoelig maken, sensibiliseren in een goed Nederlands woord. gaan ze bewust om met hun afval en produceren ze minder afval. Ja, en dat is, dat is absoluut ook iets waar we in Rotterdam graag aan werken. Uh, zowel voor zwerfafval als voor gewoon afval overigens. Hè. Dus we proberen mensen uh, aan te geven dat we het niet op straat willen hebben... maar ook zo weinig mogelijk in onze containers en bakken. Daar hebben we allerlei soorten van programma's voor om dat te doen. Maar specifiek ging het u vandaag ook vooral over dat Plastisch, kunststofafval... Ja. En hebben we gezegd van ja, uh, wij merken dat het, uh, dat het beter en slimmer is... om uit het afval dat er geproduceerd wordt uh, zoveel mogelijk kunststof te halen. En we halen er meer uit wanneer we dat met nascheiding doen dan dat we dat vooraf doen. Maar we kennen het systeem van vooraf scheiden ook heel goed. Want we hebben hier aparte papier en glasbakken. En zorgen ervoor dat uh, dat, dat, uh, dat, dat ook apart wordt opgehaald. Dus natuurlijk is het, is het idee wat in wie leeft ongelooflijk belangrijk. Hoe minder afval, hoe beter het is... Hoe beter je het scheidt, hoe beter het ook kunt hergebruiken. Het zijn uh, absoluut uh, uh, dezelfde ideeën die we weer in Rotterdam hebben. Wij kijken wel naar de specifie, uh, specifieke situatie van de grote stad of van de grote steden in Nederland. En dan merken we dat het voor ons handiger is om achteraf plastic te scheiden dan vooraf. En die proef die we gedaan hebben laat dat heel erg goed zien. En dat is natuurlijk ook ontzettend interessant, want daarmee... Uh... Nou ja, kan er meer materiaal worden hergebruikt? Veel meer dan in, in andere grote steden waar wel vooraf plastic wordt gevraagd te scheiden en er aparte containers zijn. Oké. Okay. Meneer Pijl, goedemorgen. Woont u in een grote stad of in een kleine plek? Nou, ik woon in een grote stad. Welke? Ik woon in Amsterdam. Okay. Maar ja, ik, het is een on, erg interessant onderwerp. Want ik, ik hoor nu ook alweer dat we verstranden in allerlei onzinnige details. We leven hier met z'n allen op een kleine postzegel. En nog is de overheid niet in staat om dat goed te structureren. De ene gemeente doet het zo, de andere gemeente doet het zo. Daar ja. nou, moet er gerekend worden per kilo. Het is van een kinderachtigheid. Het is onvoorstelbaar. Meneer Pijl, ik woon zelf in Amsterdam, in Amsterdam-Zuidoost... en ik vind het ook belachelijk wat voor rotzooi het is... want dan hadden we eerst twee klikko's en toen één moesten we de bruine inleveren. En ja. u, u, u, wat mevrouw Bokhoven zegt en wat u ook zegt, laat me het zo vragen. Um, meneer Windjes, waarom kunnen alle gemeenten en steden in Nederland... niet gewoon één systeem hebben? Dat is uw vraag toch, meneer Pijl? Nou ja, dat is niet alleen de vraag. We hebben natuurlijk ook al ontdekt... Dat, uh, en velen met mij uh, hebben gezien... dat ze bij de gemeentereiniging alsnog alles bij elkaar donderen. Dus dan voel je je natuurlijk wel verschrikkelijk belazerd. Oké, okay, laat me dat en die en vraag... Het... Meneer Pijl, blijf even hangen, want dan kan ik ook een mail ja. voorlezen. Bij ons in IJsselmonden in Rotterdam... komt ongeveer elke dag een vuilniswagen door de straat. Inderdaad, niet om het afval gescheiden op te halen. Dat is te kostbaar. Wel om verschillende soorten vuilcontainers te liggen. Maandag de rolcontainer van de koopappartementen. Dinsdag de kliko's van de gezinswoningen. Woensdag de container van de huurappartementen. Donderdag de rolcontainer van de school. Nou, dat zijn ook en... allerlei details die <laughs> nee er maar... niet toe doen. Nee, maar, nee, maar luister, uh... nee, waarom, wel? Waar... En waarom wel... de gemeentes dan nee, maar... wel uh, ze mogen nablijven <laughs> denken en luisteraars niet. Maar, maar... Ik, maar, ik, maar ik luister even. En dan uh, vrijdag nog een keer de containers van de huurappartementen. En nu is mijn vraag, mevrouw Van Huffelen, wat meneer Pijl ook zegt. Um, om die burger te motiveren, moet je wel op zijn minst tegen die persoon zeggen dat wat hij doet wel nut heeft. En meneer Peil en ik, en deze schrijver van de Mail, denken... ja jongens, jullie, jullie zeggen wel zoveel, maar eigenlijk maakt het geen klap uit. Ja, dat, nee, het voorafscheiden dat is, dat is... door de burger is natuurlijk ook veelal zinloos. Want eh, ten eerste kan de burger dat niet goed. En ten tweede... Uh, als je het dan ook nog alsnog bij elkaar gooit, heeft het geen enkele zin. Je zult het aan, te, aan het einde van je meneer, dit moeten doen. Zorg Pijl voor heeft, één systeem. Meneer Pijl, heeft wel meneer, een punt, ja. want, uh, maar uh, uw vraag was meneer Pell niet alle gemeenten zijn hetzelfde. Dat is een probleem en daarom kun je ook niet gelijk uh, hetzelfde beleid uitvoeren. Nou, dat Wij dat hier ben ik in, helemaal niet met u eens. Er ja. zijn uh, fantastische voorbeelden. Als u uh, een paar grenzen verder kijkt, is er een land, die hebben dat is fantastisch voor elkaar. Daar kun je maar minder uh, aan aanleveren in één zak. En die kost, die, dat is een dure zak, dus hoe minder zak je, je gebruikt... Welk land? Uh, Zwitserland, fantastisch geregeld. Okay. Nou. Zwitserland geregeld, heeft heel en veel en milieustraten, meneer. Pijl. Meneer Pijl, die hebben ja. milieustraat in elke wijk staan. Meneer eh. Pijl, mijn zuster woont in Zwitserland... en ze wordt helemaal gek van die van Die, die afval moeten alles scheiden. Ja, alle scheiden. Die moeten alles scheiden. M mijn zuster heeft permanent migraine daarvan. Maar meneer <laughs> Pijl, dank u wel voor het bellen. Hartstikke bedankt. Mevrouw Van Huffelen, één vraag. Waarom ja. lukt het niet dat alle gemeentes in Nederland... hetzelfde beleid hanteren? Nou ja, ik denk omdat niet alle gemeentes ook hetzelfde zijn. Hè. De basis van het beleid is wel hetzelfde. Want we hebben in Nederland afgesproken dat we... ...dat we afval scheiden en dat we dat op verschillende manieren uh, dan ook hergebruiken... ...en zoveel mogelijk ervan her, her te gebruiken, zowel plastic als papier, glas, enzovoort, enzovoort. Maar iedere gemeente is natuurlijk helemaal hetzelfde. En niet iedereen, hè? in de grote stad wonen veel mensen in, zoals dat dan heet, gestapeld bouwen in een flat... ...of uh, uh, wonen soms ook veel kleiner, hebben veel minder ruimte om allemaal aparte bakken te hebben... En ik geloof ook niet dat dat nou zo'n heel groot probleem is. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je in een gemeente een beetje consistent beleid voert. Dus dat je niet het ene jaar zegt, u moet Helder. het plastic eruit halen ja. en het volgende jaar niet. <kwijnt> en dan helpt het niet en dan, dan creëer je, ook, creëer je voor je burgers waar. natuurlijk heel veel onduidelijkheid. Ja. Dus volgens mij is het relevant om, uh, om te zeggen, we moeten in Nederland zoveel mogelijk afval scheiden. En uh, dat moeten we in elke gemeente doen op een manier die, zoveel, die natuurlijk helpt. Nog even los van het thema, wat, wat uh, meneer Wientjes ook noemde, is dat we moeten zorgen dat we zo weinig mogelijk afval produceren. Daar hebben we de verpakkingsindustrie voor nodig. Um, daar hebben we allerlei. Um, Mevrouw Van, van Heuffeland, sorry Iets dat ik word... u onderbreek, maar we hebben Hans als laatste beller aan de telefoon, want dan moeten we gaan afrollen. Uh -huh. Hans, zeg het maar. 30 seconden, ga je gang. Goedemorgen, Brem. Ja, ik moet het kort en krachtig houden. Uh, kunnen we niet gewoon zeggen dat het milieu gewoon de nieuwe melkkoe is? De auto is uitgewonken inmiddels. <laughs> en uh, ik, als ik bij de supermarkt uh, mijn boodschappen haal, staat er onderaan het lijstje... Uh, u heeft belasting betaald over de verpakking. Ja. Uh, tijdens de sneeuw hier op dit moment... Oh, niet op dit moment, maar het was in, uh, een tijdje ja. geleden... hebben ze gewoon het huis alles... een tuinvel, alles bij elkaar gegooid... omdat ze ze nodig moesten... de wegen moesten schoonmaken. Ja. Daarom ik zeg... Uh, u zegt nieuwe melkkoe. de nieuwe melkkoe. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, Hans. Afronden, mevrouw Van Huffelen. Uh, kunnen, kunnen we nog rekenen op een gezamenlijkheid... bij de gemeentes in de regio Raymond met betrekking tot de vuilophaal en verwerking? Nou, we werken al heel erg veel samen en dat, uh, dat blijven we ook doen in de komende tijd. Maar ik weet niet zeker of alle gemeenten precies hetzelfde beleid gaan voeren... Hè, als het gaat over, over containers en zo. Dat is nu op dit moment al niet uh, helemaal hetzelfde. Maar dat wil niet betekenen dat uh, een mevrouw uit Ridderkerken die zei van, ik ben al bezig met het afval scheiden... Met mijn plastic eruit halen. Dat moeten we ook zeker blijven doen. Want dat gaan we hier in Rotterdam namelijk ook doen. We lopen wat dat betreft een beetje achter. Maar we gaan het doen. En we gaan het op zo'n manier doen dat we ook zoveel mogelijk van dat kunststof uit het afval halen zodat we het kunnen hergebruiken. Mevrouw Van Huffelen, ik denk u hartelijk dat u aan de telefoon wilde komen. Succes. Mark Wintjes, ik ben je ontzettend dankbaar. Want door jou hartelijk zijn we weer welkom. in Wiegen. Ja, waar we leuk ontzettend dat je... hebben En ja. ik vind dat jij in deze discussie dan, dan ook het slotwoord mag zeggen. Want luisteraars, ik kan het aan iedereen aanraden om een keertje in de zomer te komen naar Wiegen. Prachtige restaurants, heerlijk. Het ziet er ook leuk uit. U hoort de kerktoren de hele tijd bij hen. Dus, dus prem, uh, Mark Wintjes, dus fractie voor de CDA. Het, de slotconclusie in deze discussie. Prem, we hebben weer genoten. <laughs> nee, maar denk je dat je de andere gemeentes hier ook mee gaat krijgen... in jouw plan en gaat het lukken? Nou, wij, wij, gaan, dat, wij gaan dat zeker doen. Wij brengen de hoeveelheid restafval uh, op een prettige, uh, burgervriendelijke manier... naar beneden van 225 kilo naar 100 kilo zonder zwerfafval te creëren. Nou, uh, uh, dan, hartstikke bedankt, hartstikke bedankt, Mark. weet Weetjes, er ging iets technisch mis, luisteraars, want het is dinsdag en dan, als het goed is, hand staat die klaar. Iedere dinsdag hebben we natuurlijk. Ja, luisteraars. Rob de Nijs is helaas ziek. Dus we hebben hem niet aan de telefoon. Maar voor alle Rob de Nijs fans kan ik even meteen wat huishoudelijke mededelingen doen. Volgende week dinsdag 1 maart. Hebben we Rob niet, want dan hebben we de provinciale staten. Maar vrijdag 4 maart draaien we Rob helemaal weer. En dan daarna iedere dinsdag. Ik wil alle luisteraars en alle deelnemers en gasten bedanken. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse, de Nederlandse belastingbetalers. De financiers van de publieke omroep. Redactie Anul Tulner en Rien Aerts. De social media internet werd vandaag gedaan door Fatih Abasi. Solema Soleima Elkal die heeft regie gedaan en ook redactie. Hans Twint en Momo Saru, die zijn verantwoordelijk voor de productie techniek, logistiek en transport, Kees De Hoop... eindredactie, Barbara van der Klis. U gaat naar Rob Denijs, Dorald Megens en Felix Mundersoren... met een gids.fm. Morgen ben ik er weer. Met Tesselbrok presenteer ik de stemming van Nederland. Een speciaal programma in verband met de Provinciale Statenverkiezingen. We zijn in Brabant en dan gaat het over de stellen. Tot morgen, namens dit dag... en geniet van een van de mooiste liederen van Rob Denijs... die gedraaid gaat worden op de uitvaart Bo. Ze zeggen dat jij eenzaam bent...